Uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Door het schandaal in de Oostenrijkse politiek... staat nu ook de positie van kanselier Koerts op het spel. Maandag stemt het parlement over een motie van wantrouwen tegen hem. Verwacht wordt dat hij het haalt. Als dat zo is, zal president van der Bellen een nieuwe kanselier benoemen vice kanselier Strache van de FPE moest zaterdag aftreden vanwege een omkoopschandaal. Koerts vond dat niet genoeg en daarom trad gisteren ook FPE-minister Kiekel af. Uiteindelijk stapten alle FPE-ministers op. De partij is daar verbolgen over en zou daarom vermoedelijk voor de motie van wantrouwen stemmen. De politie heeft een inval gedaan bij een veevoederbedrijf in Baarle-Nassau. Het bedrijf zou afvalstoffen aan het veevoer hebben toegevoegd, zoals afvalwater. Volgens de politie verkoopt het bedrijf vervuilde producten als gecertificeerd en veilig. Er is nog niemand aangehouden. Wel is het productieproces tijdelijk stilgelegd. Ook nam de politie de boekhouding van het bedrijf en vier vrachtwagens in beslag. De restaurantketen van tv-kok Jamie Oliver in Groot-Brittannië dreigt failliet te gaan. Meer dan duizend banen staan daardoor op de tocht. Oliver zou al een tijd op zoek zijn naar een overnamekandidaat voor de 25 restaurants. De tv-chef zegt in een verklaring dat hij diep teleurgesteld is. Hij bedankt al zijn medewerkers en leveranciers voor hun inspanningen van de laatste tien jaar. Door een fout hebben mogelijk 1600 leerlingen uit groep 8 op de basisschool een verkeerd schooladvies gekregen. Meestal was het advies te hoog. De fout is, gemaakt, is niet gemaakt bij de leerlingen die de centrale eindtoets hebben gedaan, voorheen de CITO-toets, maar bij andere toetsen. Minister Slop spreekt van een buitengewoon vervelende situatie. De leerlingen hoeven de eindtoets niet opnieuw te maken. Er wordt wel een nieuw advies berekend en dan kunnen middelbare scholen de leerlingen misschien toch anders plaatsen. Het weer bewolkt en langs de oostgrens wat regen. Alleen in Zeeland mogelijk wat zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Blijft vrijwel overal droog en het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS... Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 J- Het, uh, het gedeelte van de, de middag in ieder geval. Nu staan er een hele hoop schermen open. En dan moet ik weer gaan zoeken waar ik uh, mijn lijstje heb uh, staan. Van wat we hier hebben gedraaid. Ja, dat hebben we hier. Silver en Wham Bam Shangelang. Nou, ik zal bij mij zeggen. Uh, als de muziek een beetje lijkt op uh, dat van zaterdagmorgen. Dat klopt. Want we hebben het niet anders. Dus dat hebben we gewoon maar even gewoon overgenomen. Uh, welkom in dit uh, gedeelte van de middag uh, van het uh, Jumbo Race Dagen van 2019 uh, alweer. En zo waar, het zijn de twee verslaggevers die normaal gesproken in het veld zijn. Uh, maar goed, uh, Ger gaat uh, het komende uur uh, samen met mij uh, dat uh, doen. En Willem, die zit ook naast mij. En uh, Willem die heeft uh, net naar uh, de wedstrijd uh, zitten kijken van uh, de W. WTCR. Yeah, ja, ja, ik zeg het dan maar even, <shocked> jij kan het beter invullen ja. dan dat ik dat doe. Um. Ja, wat kan je over die wedstrijd uh, vertellen? Want hij is uh, denk ik geloof ik net afgelopen. Ja, weten ze hè? staat voor World Touring Car Racing, eigenlijk het wereldkampioenschap uh, toerwagens. Mm -hmm. Met hele bekende namen, grote namen erin. Uh, vanaf uit de uh, toerwagen In het veld ook een uh, drietal uh, Nederlanders. Nick Kartsburg, uh, Niels Langeveld en uh, Koedolt. Mogen we inmiddels wel zeggen hij Tom is wel Coronel. Koetold, ja. Ja. <laughs> Gisteren hadden ze al uh, de eerste race uh, rijdt de drie races uh, per weekend. Dus uh, later op de middag uh, hebben ze race drie. Uh, gaan we even terug naar die race uh, die zojuist was. Uh, ja, uh, van pole position was het uh, Argentijn Esteban. Of ja, Esteban heet hij volgens mij. Cueri uit uh, Argentinië. Ken, Jong, niet, ken je de man nee, niet hoor. Nou, ken je hem he niet? He he he heel hard, he he he hard. Heel hard. He uh, hard. Talent uh, op de rand van uh, Formule 1 uh, gezeten. Maar ja, dan komen er vaak andere dingen ja. in het spel... Uh, waar hij ook niet uh, de pecunias voor had. Hij heeft uh, gereden in het World Endurance uh, Championship. En nu actief voor Honda in de WTC. En hij wist vanaf uh, Pol uh, deze race uh, te winnen. De race begon wel uh, na de eerste ronde achter de safety car. Omdat er uh, richting het schijvlak was het uh, Hongaar Tassi. Uh, die kreeg achterop de billen van de Honda een tik van een uh, medestrijder. En die eindigde daar in de grindbach. En die moesten eerst uh, daaruit verwijderd worden... Ja. voordat er weer op volle snelheid doorgereden kon worden. Kijken we even naar wat de Nederlanders gedaan hebben. Nicky uh, Katsburg afgelopen week in uh, Slowakije nog uh, goed voor twee keer Pool... Die wist hier uh, de vierde startplaats uh, te veroveren. Eindigde ook als vierde en was daarmee de beste Nederlander. Uh, Niels Langeveld uh, enigszins teleurstellend. Ik denk uh, vooral voor hemzelf, uh, ja. hem kennende... Uh, op een 17, 17e plaats en Tom Coronel helemaal achteraan op uh, plaats 24 geëindigd. Ja. Uh, nog even over die uh, Nick Katzburg. Want die loopt natuurlijk, ja we kennen hem al wat langer dan vandaag. Uh, is het ook zo dat hij uh, ergens, uh, want er, is er nog, zit nog een leuk verhaal buiten dit om. Hè? Want uh, Nick uh, logeert ergens, uh, toch? Oh ja Nick, <laughs> ja, Nick. ja, Ik sprak Nick uh, gisteren. Nick natuurlijk uh, geen onverdienstelijk coureur. Inmiddels fabrieksrijder bij bij. Daar rijdt hij veel voor in Amerika. Lange afstandsreizen in het uh, WEC. Onder andere doet hij ook de 24 uur van de Noordslife uh, Frank O'Sham. Mm -hmm. Daarnaast hier in Hyundai. Uh, en ja, sinds kort uh, heeft hij er een wagen bij ook. Uh. Hij rijdt kleintje. achter de kinderwagen <laughs> ook. Een kleintje heeft hij, <laughs> ja, ja, ja. Sinds een maand of twee. Ja, en hier in Zandvoort. Ik vroeg hem waar hij, uh, of hij vertelde eigenlijk. Ja, ik zit lekker dicht bij het circuit. Ik zit op de kop van de zeeweg. In dat appartementengebouw daar met de Poepel, uh, weet je wel. Hij heeft je appartementje gehuurd. Ik zeg: Hoe gaat het met de kleine? Houdt die je niet wakker? Uh, S'avonds? Nee, zij slaapt boven, ik slaap beneden. Ik zeg: nou, Je hebt wel een mooi punt uitgezocht. Uh, want ik weet niet of er een strandfeest is uh, in Bloemendaal. Maar als je ja. daar zit en er is een strandfeest... dan word je even goed, goed wakker s'nachts. <laughs> en dan is het wel een paar keer heen en weer lopen naar de kleine. Dat, uh, dat uh, ja. zie geloof ik ook nog bij. En Willem, ik dat ja. een vraagje. Um, jij, jij volgt die WTCC uh, in het verleden, hè? Ja. En, en uh, is er nou een heel groot verschil tussen het circuit van Zandvoort... en Macau en uh, waar, waar, waar, de, al die, al die, de, waar... Dat zijn redelijk stratencircuits allemaal, hè? Ze rijden veel op stratencircuits. Onder andere Marrakesh, maar ze rijden ook... Op op uh, gewone circuits hoor. Okay. Net wat ik zei, uh, vorige week waren ze in Slowakije, -re is de Slowe Nou ja, het is, als je in de auto mee zou kunnen rijden met iemand uh, en geblinddoekt wordt, dan heb je het idee dat je over Zandvoort gaat. Dus zijn, ja, ja, ja. het is uh, eigenlijk een combinatie van en straten circuits ja. en gewone. En als we een coureur vraagt wat ze een koers gevraagd wat ze van Zandvoort vinden? Nou ja, de meesten zijn gek uh, van zo'n natuurlijk. Vooral door het uh, natuurlijke verloop, heuvel op, uh, naar beneden, noem maar op. Kijk maar naar wat uh, Pierre Castly uh, net zei. Ja. Die heeft hier eerder gereden, onder andere in Formule Renault en dergelijke. Maar hij zegt uh, net in die Formule 1, ja, het is fucking gaaf om hier ja, ja. naar boven te rijden... en een vol richting schijfvlak voor een coureur is... Een circuit als Zandvoort, er zijn er meer, maar dat is echt een uitdaging. Vergelijkbaar met, met België? Met Spa ja, ook, Dat ja. ja. Vind ik wel eigenlijk. Ja. Ja, ja. Vergelijkbaar, maar... In de historie in, zeker. In de historie zeker, maar nu, net zoals Spa, daar heb je zoveel van die asfaltvlakken naast de baan. Hier, je, je kan je ook geen fout permitteren, want dan ga je door het grint of je zit in een zandbak. en ja. Dat maakt het echt uitdagend, je wil zo snel mogelijk. Maar wat je voor, wilt, wat ja. verwacht jij van de Formule 1 hier? Van de formule 1, ja, ik, ik kijk vooral de Formule 1 niet naar de race uit, maar vooral naar de kwalificatie. Want dan komt het echt op de man, de auto en de baan uit. Mm -hmm. Kijk, in de race rijden ze gemiddeld toch een stuk langzamer als in de kwalificatie. Maar in de kwalificatie gaat het erom. Zo snel mogelijk, omdat ja, je zo ver ja, mogelijk de, voor wil staan. Dat heeft natuurlijk ook een beetje met de auto's te maken. Hè? De, de, de, al die auto's met een power mode, uh, met een party mode. Ja, maar uh, vooral in het... Ja, vergis je niet in het middenveld natuurlijk. Hè? Ja. Daar is het verschil zo minimaal. Ja, dus waar. dan is het zaak om je net even voor een ander te kunnen kwalificeren. Ja. Want die zitten nog dichter op elkaar als de kop van het veld. En dat is de uitdaging, zo'n antwoord uh, ja. daarin. We gaan ook we gaan zien in mijn leven. Ja, uh, we gaan... Uh, ik ga zo ook, even, uh, ook nog even... met jou even, want uh, je zit er niet hier, natuurlijk niet... Uh, hier voor niks uh, aan uh, de tafel. Want uh, ik vind het ook wel leuk... Uh, van jouw belevenissen. Maar we hebben natuurlijk... ook muziek en uh, dan gaan we verder mee. En uh, als het goed is, gaan wij naar... Aliota heen. Jeremiah Lakeshore Drive. Daar gaan we nu naar luisteren. Als iedereen uh, denkt van, uh, dit hebben we wel eerder gehoord. Ja, dat uh, was op zaterdagmorgen. Maar uh, omdat ik verzuimd ben om Kijk, mijn uh, Max, Max muziek mee Max te nemen. Max. Kijk nou, ja. ja Max, het de is, Max, dus. ja, Max en, uh, en Pierre Gasly komen voorbij. Zijn. Nou, we zwaaien wel even terug. Dag. We hebben ook uh, Major van der Knaap. Ja. Aan tafel zitten. Ja. Oh nou, Ger, ik uh, ga je nou, ook voor. Eh, eh, hoofd recruitment heb ik begrepen. Hoofdcentrale recruitment en projecten. Ja, ja. en uh, ja, we zien ze hier uh, allemaal klimmen. En uh, dat valt onder, uh, onder jouw uh, uh, verhaal. Ja, tenminste, uh, wat wij hier doen. Op het circuit, dat is, uh, wij zijn hier uh, in samenwerking met uh, de Jumbo Race dagen op het circuit om te laten zien wat eigenlijk Defensie doet ja. en wat je ook uh, bij ons kunt doen. En in feite zijn wij een zodanig groot bedrijf met alles wat je in de burgermaatschappij aan werk kunt vinden, dat is bij ons ook te vinden. En uh, een klein deeltje daarvan, dat is uh, eigenlijk hier vertegenwoordigd. Ja, ja. Ik heb begrepen dat je een baan kan krijgen en dan uh, krijg je een laptop en je krijgt... Uh, uh, vertel er eens wat, wat over. Um, nou, na jarenlang zeg maar, uh, krimp van de organisatie kunnen wij gelukkig nu weer uitbreiden... En het betekent ook dat als we personeel krijgen, dat die mensen natuurlijk ook een bepaalde uitrusting moeten hebben. En het is niet alleen een uniform en het zijn niet alleen schoenen, maar daar hoort ook een telefoon bij en een laptop inderdaad. Ja, ja. Ja. En zijn het, gaat het voornamelijk over ICT'ers? Nee hoor, ICT'ers, daar hebben we wel hele grote behoefte aan. Net zo goed als aan cyberpersoneel, maar ook aan technisch personeel. En wat is cyberpersoneel? Uh, dat is ook uh, een bepaalde vorm uh, van uh, personeel waar we dus, uh, de, bijvoorbeeld de hackers... Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en uh, merk je dat het goed gaat hier? Uh, we merken dat er heel veel interesse is. Mm -hmm. En gelukkig ook van de meisjes die hier lopen... Uh, en wat we doen is eigenlijk op een uh, eenvoudige, ludieke manier uh, de mensen laten zien wat ze kunnen doen. Ja. Nog even terug naar dat, uh, één stap terug naar de cyberafdeling. Uh, de ja. cyberspecialisten. Hoe belangrijk is dat nu voor Defensie? Um, nou, veel bedrijven hebben tegenwoordig te maken met het probleem dat ze geprobeerd uh, om te hacken. Mm -hmm. En... Um, ja, wij zijn er natuurlijk voor om te zorgen dat we en zelf niet gehecht worden. Maar wat wij ook proberen is te voorkomen dat andere bedrijven gehecht worden. Ja. Nou, dan zit ik me nu een beetje in een, ja, ja, een, een voorstelling te maken. Defensie gaat op zoek naar de, de Weezer Kids in, in Nederland. Is dat, is dat ook het geval? ja. ja. En, uh, nou ja, goed, het aardige ervan is, is dat ze natuurlijk bij ons op een legale manier kunnen proberen om anderen te hacken. Mm -hmm. Ja, ja en, en Defensie is natuurlijk een heel groot deel een technisch uh, bedrijf. Ja, wij zijn heel erg afhankelijk van technisch personeel. En ook omdat we natuurlijk toch uh, de meest moderne techniek in huis willen en moeten hebben is het ook heel belangrijk dat wij personeel hebben, dat daarmee om kan gaan. Ja. En dat, uh, ja, dat is ook een uh, categorie op de arbeidsmarkt waar eigenlijk een groot gebrek aan is. Ja. En, en, en merk je dat dit soort dagen, de Jumbo uh, Max Verstappen dagen, uh, dat daar een hoop technische uh, mensen komen? Of in ieder geval mensen die geïnteresseerd zijn in techniek. Veel mensen die er komen hebben natuurlijk al een voorkeur voor een bepaald type techniek. Namelijk autotechniek over het algemeen en wat daarbij ook komt kijken. Want veel is natuurlijk ook uh, op basis van uh, computergestuurd en chips en dergelijke. Dus veel mensen hebben wel voorkeur. Ja. En wat wij doen is de mensen die interesse hebben... die vragen we ook van laat je gegevens achter. En uh, waarna we ze dan uiteindelijk benaderen... om te kijken van kunnen we iets voor elkaar betekenen. Ja. Want niet iedereen hoeft bij ons militair te worden... Wij kunnen ook heel veel mensen gebruiken die gewoon als civiel medewerker bij ons willen werken. Ja, en er staat zelfs een heus F-16 in de tuin. Ja. ja, dat is dus om te laten zien... Hoe is zien... die hier gekomen? Hoe is die hier gekomen? Ja, ja dat is een helle beetje helle lastig. Praai, ja, ja. Ja. Nou ja, Ik denk wel Naar... dat het niet gevlogen is. Nee, nee, nee. nee. er zit ook geen motor in, want anders is die ah, eigenlijk okay. bijna niet te vervoeren. Ja, ja, ja. ja het zijn dus wel spannende dat... apparaat om te zien. Ja. Ja. Maar daar hebben we dus uh, vrachtwagens en opladers voor. Ja, ja, nee, ja. Dat, dat, dat, uh, dat kon ook niet anders. Ja, ik heb, er zijn zelfs beelden van, van, van F-16's die racen tegen een Formule 1-auto. Ik weet niet of je het wel eens ja, gezien. Ik heb het wel eens gezien, ja. Vorig jaar ja, waren we ja. hier. Ja. Oh, ja. En toen reed Max Verstappen in zijn auto. En toen vloog er een F-16 van ons mee. Oké, okay, oké. Okay. Dus, en eigenlijk was het de bedoeling om dit jaar een wedstrijd te doen... Maar ja, door de omstandigheden en de veiligheidsrespect ja, is dat ja, niet, ja. niet gelukt, helaas. Ja. Ja, maar is. er zijn hele leuke uitdagingen mogelijk. Ja, dat ja. lijkt me wel, ja. ja. ja ik, heb wel, ik heb wel begrepen dat een, een Formule 1 auto sneller weg is... Maar dan op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Oh ja, op het moment dat F-16 op de even is, dan houdt het, ja. het dan in. Ja. Ja. <laughs> uh, Nou Heeft de Defensie denk ik ook wel een verleden met het uh, circuit antwoord, Want ik weet dat uh, jaren geleden nog ooit nog eens een keer een team van uh, de landmacht uh, zich had ingeschreven hier op het circuit. Dus, heeft, ja, jullie hebben toch ook wel iets met het circuit, heb ik, heb ik een beetje. Uh, nou, eigenlijk heeft Defensie sowieso iets met techniek. Ja. En op welk vlak dan ook. En ja. er zijn ook heel veel uh, individuele initiatieven uh, vanuit de verschillende onderdelen. Zoals de, de, de landmacht of hmm. de marine. En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is een beetje afhankelijk van de voorkeur. landmacht doet natuurlijk meer op het land. Ja. Dus die uh, doet meer met voertuigen die rijden en uh, ja, zo verschilt dat natuurlijk per onderdeel. Ja, oké. Okay. Ja, nou, spannend. <coughs> Zijn er nog dingen die, uh, die je zelf kwijt wil? Um, dit... Persoonlijke beleving. Persoonlijke beleving. <laughs> ja. ja, zoiets. Ja. Hou je van de Formule 1? Nou, ik kwam hier eigenlijk al um, als puber. Uh, um, omdat mijn, mijn beste vriendinnetje, haar vader, werkt hier in de pit. Okay. Dus wij zaten hier regelmatig. en Ik woon al, al heel lang in Den Haag. En ik, dit is nu mijn tweede jaar dat ik weer hier terug ben. En ik moet zeggen, ik ben heel blij om hier op het circuit te zijn. Ja, toch dat is. gaat is, ben ik ook heel blij dat we als Defensie uh, hier staan... en dat de, de samenwerking gewoon goed is. Ja, dat ja, is echt leuk. heel leuk. Goed om te horen. Ja, zeker. Ja. Ja.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 grappige platen is dit zeg? Ja, dan moet ik eventjes. Oh. Moet ik... Dan moet ik wel mijn microfoon even erbij pakken, want anders dan uh, <laughs> dat is uh, Jack Jones met de razors on. Was dat dat, dat, uh... Geweldig. Ja, uh, ik zit alleen even een beetje te rommelen, want ik moet iets uh, helemaal aan het begin uh, zetten. Uh, dat gaat nu gebeuren. Zit ik een... we kunnen hier ook uh, al in iets tegen uh, Ja, maar goed, uh, <laughs> ik heb hem nog. Uh, dinsdag was ik uh, bij de aankondiging van de officiële aankondiging voor de Formule 1. En eh, ik heb met een aantal mensen gesproken. En een van de mensen met wie ik gesproken heb, dat is de oud-wethouder van uh, Economische Zaken. Dat is uh, Gerard Kuipers. En ik kijk eventjes of uh, alles werkt. En dan ga ik hem nu aanzetten gehad, uh, bij, uh, bij de gemeente Zandvoort. En uh, waarvan op een gegeven moment uh, ja, je afvraagt van was het eigenlijk nog wel mogelijk om ooit nog een Formule 1 uh, race hier naartoe te halen. Is voormalig wethouder Gerard Kuipers. Ja, want nu staan we in uh, die Tarzanbocht en uh, nu is het dus werkelijkheid. Zeker. Ja, ja fantastische werkelijkheid. Ja. Uh, want uh, het begon eigenlijk volgens mij in 2015 met een voorstel van Jerry Kramer Zeker. in de gemeenteraad. En wat toen? Nou, toen zijn we eerder weer eerder toekomt. Uh, Jerry die had een prachtig uh, voorstel. Ga eens praten met het circuit. Want we willen, hè, in de lijn met het succes van Max Verstappen... toch wel dat we werk maken van die terugkeer van de Formule 1. Mm -hmm. Daar ben ik destijds uh, mee aan de slag gegaan. En uh, ja, velen zeiden toen... joh, prachtige droom, gaat je nooit lukken. <lacht> nou, hier staan we. Ik, ik, zei, ik zei net nog tegen iemand... ik zei nou, weet je, na mijn huwelijk en uh, de geboorte van mijn kinderen... <lacht> ja, dit is zo'n andere droom die uitkomt. Ja, ja. Uh, be, ja los ervan, hè, want je bent natuurlijk bestuurder geweest. Want dat uh, ja. eventjes uh, nu... Uh... Dat hebben we achter ons gelaten. Maar ben je zelf ook uh, gewoon een liefhebber van de sport? Een hele grote liefhebber, ja. zeker. Ja, al vanaf de jaren negentig. Met destijds Jos stappen natuurlijk in de ja. Formule 1. En ook daarvoor uh, de tijden met Ayton Senna. Ik heb altijd wel een, een, een, een bovengemiddelde interesse gehad. Ja. Dus ik zat wat dat betreft goed op mijn plek uh, om in Zandvoort wethouder te worden. Waar een, uh, het mooiste racecircuit van Nederland is. Ja. Nou, en in combinatie ook met, met hoe bijzonder Zandvoort zelf is. En de enorme bevlogenheid van uh, de Zandvoorters. De verhalen van vroeger. Tot 85, de Formule 1 hier. Als bestuurder ga je natuurlijk ook nadenken van... zou het nou toch niet mooi zijn als dat gaat lukken? En als je ja. dan kijkt dat diezelfde bevlogenheid ook weer omhoog komt... bij de bevolking, ja. bij de Raad, uh, nou ja, bij mezelf. Ik had al wat dat betreft de ingrediënten in me... maar het is iets wat ik ook met heel veel plezier uh, opgepakt heb. Mm. Ja, en dan in combinatie met wat je als bestuurder ook allemaal kunt doen... met uh, de wereld om ons heen, uh, het netwerk wat we natuurlijk hebben... Uh, richting Den Haag, richting Amsterdam en, uh, en de regio. Ja, dan kom je uiteindelijk hieruit. Ja, en, en even voor de duidelijkheid... de, verdien, de verdienst hiervan ligt natuurlijk ook... belangrijke mate in het afgelopen half jaar Waar het, het college... Uh, Ellen Verheij en uh, de anderen... ook weer enorme stappen hebben gezet. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, je hebt het ook nodig... dat het steeds de goede kant op blijft gaan. En dat ja. hebben we met z'n allen denk ik, heel goed gedaan. We zijn ja, met alle respect gesproken... maar het is natuurlijk gemeente-overstijgend. Hè? Dit is natuurlijk niet uh, iets waar, uh, waar de gemeente... Die, heeft, die is daar maar een klein onderdeel... van het hele grote geheel. Maar een heel cruciaal onderdeel. Als je bedenkt dat het de andere partijen zoals het Rijk en de Provincie... Uh, niet mee wilden in het verhaal van financiering. En als ja. je dan als kleine gemeente in staat bent... en wat dat betreft ere weer ere toekomt... dat heeft het, het huidige college en de gemeenteraad... een maand geleden ook ontzettend goed gedaan. Als je dan het nodig hebt dat je een signaal geeft... wij zijn bereid te investeren... Mm -hmm. en als kleine gemeente doe je dat met een bedrag van 4 miljoen euro... Ja. Ja, dan doe je alles goed. En bedenk je wel in de, in de wereld van overheidsbestuur... iedere afslag die je verkeerd neemt is vaak ook het einde van iets. Of het nou een ja. woningbouwproject is of het is zo'n evenement als dit... Ja. Je hebt natuurlijk de mensen op het circuit. Daar ligt het allerbelangrijkste deel, denk ik, van de credits. Maar tegelijkertijd, ook de, het gemeentebestuur heeft daar een hele belangrijke rol. in. natuurlijk Max Verstappen. Als die op dit moment niet zo verschrikkelijk getalenteerd, succesvol... en eigenlijk al een topcureur zou zijn, dan had dat ook weer wat betekend. Maar vlak ook niet de rol van het gemeentebestuur wat dat betreft uit. Die is toch uh, in jouw ogen, ja, je zegt cruciaal. Nou, die is ook, ook heel belangrijk geweest. Ja. Dat is weer een van die pionnetjes die ook makkelijk de verkeerde kant op had kunnen vallen. Als je bedenkt dat er een hoop partijen tegenwoordig heel anders zijn... Kijken tegen dit soort evenementen. Uh, er moet toch een hoop gebeuren om zo'n evenement mogelijk te maken. En daar heeft uiteindelijk uh, het circuit ook weer de gemeente voor nodig. Denk aan het veiligheidsdossier. Er komen hier serieus veel mensen naartoe. Uh, er moet een hoop worden opgelost met verkeer en vervoer. Ja, dan zie je gewoon dat het, uh, het Zandvoortse gemeentebestuur namens de bevolking dat enthousiasme gewoon gedeeld heeft. En dat hebben we denk ik met z'n allen hartstikke goed gedaan. Dat, uh, dat er dan nog uh, mensen zijn die uh, nog uh, muziek uh, bij zich hebben. Uh, Glenn Campbell was dat met Southern Knights. Even, want Gerry, jij bent uh, toegevoegd, uh, je bent er ook uh, bijgekomen, om het maar zo te zeggen. Even netjes zeggen, bijgekomen. Bijgekomen, ja. uh, Ook als een van de verslaggevers in het veld. Uh, ja, want je bent gisteren daaraan begonnen aan het avontuur. Ik ben daar gisteren aan begonnen. Ja. In ieder geval voor, uh, voor deze uh, club. Ja, uh, wat, ja. Uh, wat, uh, wat uh, zijn jouw indrukken van, uh, over het algemeen? Van, van, van, het van dit? Van het evenement, ja. Ja waanzinnig. ja, waanzinnig. En een gigantische productie. Ja. Ja, we, we, we, ik denk om zoiets... Uh, uh, te laten slagen... en, en, en zo... Uh, goed te laten lopen... ja, er gebeurt toch wel wat. Met al die mensen die ervoor uh, worden ingehuurd. Alle, alle beveiligers. Alle uh, uh, mensen die het verkeer regelen. Alle, uh, nou, en, en het, je ziet alleen maar blije gezichten. Ja. Het is bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. En, en het is bijzonder dat het in... in, in de met zo'n... Het is een waanzinnige locatie natuurlijk, weet je wel. Een, een circuit die, die, uh, die zoveel historie heeft en zoveel mogelijkheden heeft. Van uh, circuiren tot uh, fietsen tot... Uh, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Maar het is, het is een, een, een waanzinnige locatie die, ik denk... de laatste jaren, de laatste tien jaren, optimaal uh, uh, uh, uh, uh, gebruikt wordt... Veel beter dan vroeger. Ja, dat, dat, dan zijn ze, denk ik, ook wel een beetje achtergekomen wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. Er dus is zelfs uh, een, ook een camperbeurs gehouden. Ik geloof één of twee jaar terug. Ja, ja, ja. Dat was voor uh, sommige <kuggen> mensen hier op het circuit ook een eye-opener. Van Hé, hey, we kunnen ook zelfs een beurs uh, ja, daarover ja, ja. Uh, gaan uh, mee gaan organiseren. Ja. wat dan ook. Maar dat fietsen en dat uh, lopen, ja, dat is een bekend verhaal. Hè, dat, dat fenomeen. Verhaal, het, ja, dat ja. het, uh, het, het lopen is, geloof ik, zelfs al voor de negen of de tiende keer ja, al geweest. Ja, dus, dus ja, uh, fietsen dat gaat volgende maand weer en dan is het denk ik weer de vijfde of de zesde uitgave, dus dat schiet ook al aardig op. Ja. Nou ja, dat, dat houdt dus in dat de laatste tien jaar er heel veel gebeurt. Ja, uh, maar dit is natuurlijk het evenement waar bijna heel Nederland dan met zijn neus aan het venster ja, zit te drukken, want ja, uh, er rijdt een Formule 1-auto. Zeg er even niet bij dat die uit 2011 of uit 2012 ja. komt. Maar dat maakt niet uit. <laughs> nou, eigenlijk is het geluid mooier dan, dan de, het geluid van een nieuwe ja. uh, uh, van de hedendaagse Formule 1-auto. Ja, dat zeggen de meeste Zandvoorters ook. Van, ja, ja. Die houden toch een beetje van dat oude ja. lawaai. Ja, ik krijg, krijg uh, uh, sms'jes van mensen die zeggen van... Oh, wat een heerlijk geluid, ik heb mijn deur weer opengezet. <laughs> dat is toch wel zin, hè? Ja, dat Ja, volgend jaar uh, ja, er wordt het in wat, iets wat mindere mate wat geluid gemaakt. Want de moderne Formule 1 auto's maken veel minder geluid ja. dan uh, de huidige. Maar die, als je de 20 hebt, maakt het toch wel een... dat, dat denk geluid. ik. Uh, dat het wel, je wel, je wel, horen, wel Ja, dat ga je wel ja. horen. Dat, dat ga je best wel horen. Maar ik denk dat het uh, al met al een stuk minder is. Is als wat we in 85 toen de ja, laatste Formule 1 race is uh, gehouden is, ja. uh, is geweest dat dat anders klinkt ja. en de echte de, de, de, de freaks ja. ja die vinden dat jammer en de mensen, ja. en de mensen ja. die die uh, een hekel hebben aan, aan uh, want ik heb ze natuurlijk we hebben natuurlijk ze, ze, ze allemaal weer gezien ja. de mensen die uh, ja die daar moeite mee hebben dat is uh, ik vind het jammer omdat ik vind dat je iedereen uh, de kans moet geven en uh, de, de, de mogelijkheid moet geven om hun of, uh, hem of haar uh, passie te kunnen volgen. Weet je yeah, no? Want het, yeah. is, ja, het is maar een paar dagen per jaar, we hebben het over. Uh, once in a lifetime hoorde ik Michael van Praag nog eens een keer zeggen, toen ze vonden dat... Zandvoort dat eigenlijk ook echt... Uh, moest worden eigenlijk. Nou ja, Zandvoort is natuurlijk in. Wanneer was het? 81, 82? Dat het bijna opgedoekt is? Uh, we hebben de beelden nog uh, gezien ja. uh, van 81, dat Johan Berenpoot daar uh, in de pitstraat zegt, ja, meneer Hordo heeft de, de aandelen overgenomen. Ja. Daar zijn wij niet zo blij mee, want nee. we willen dat er ja. ook nog gewoon uh, gereest moet worden op het circuit. En uh, uiteindelijk uh, zie je wat voor dagen er, uh, er is. Ja. Ik zie trouwens ook uh, in mijn ooghoeken uh, ook nog iemand van uh, de Zandvoort Marketing. Nou, kom dat dan maar even gezellig bijzitten, want... We zijn toch bezig, dus uh, we gaan uh, ook meteen eventjes door met uh, praten met Lana Lemmens. Want, uh, die, uh, want, want Lana die is een van de mensen die ook uh, ja, uh, veelvuldig sportevenementen bezoekt. En ik had, uh, ik had begrepen dat je ook uh, bij de Grand Prix van Spanje bent uh, geweest uh, vorige week. Jazeker, ja. dat was wel even heel leuk. Ja, uh, is dat al een beetje sfeerproeven van wat er ons uh, te wachten staat? Nou, vooropgesteld ben ik gewoon fan. Ja, dat is dus logisch. Dus gingen wij, uh, mijn vader, mijn broer en ik daar ook als fan naartoe. En we zijn ook wel eens vaker naar een Grand Prix geweest. Maar nu liepen we er wel... Uh... Ik, ik keek wel met een iets andere bril uh, naar het hele gebeuren. Want je gaat toch kijken van wat kunnen we, wat kunnen we ook doen. Of wat kunnen we anders doen. Mm -hmm. Wat kunnen we beter doen. Of, ja. Nou ja. Uh, is, het, uh, is het een uitdaging om bijvoorbeeld met... Ik bijna zeggen met beperkte uh, mogelijkheden om het maximale eruit te halen, zoiets? Want wordt, oh, ja, ik zou ik, niet eens ik, ik willen zeggen dat... met beperkte mogelijkheden. Het zal ja. gewoon anders zijn. Uh, ja. We hebben al heel veel research gedaan. En onze uh, bevinding is eigenlijk dat er... bij heel veel andere Grand Prix's niet zo heel veel te beleven is... naast alles wat op het circuit gebeurt. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een beperkte ruimte op het circuit hier. Ja. Maar we hebben daarentegen echt wel wat ruimte eromheen. En ja, onze uitdaging en ons doel wordt om echt heel zand voor het Formule 1 te laten ademen en dus ook gewoon veel te organiseren buiten het circuit om. Ja, nou had Gerrit net over. Ja, we hebben het. Dit is maar een paar dagen van het jaar. Wat dus hebben we maar een paar dagen van het Formule jaar? Formule 1. Ja, natuurlijk. Uh, maar we zijn gelukkig het hele jaar door naar een aantrekkelijke badplaats. Uh, en hier kunnen we natuurlijk wel weer een hoop spin-off uh, uithalen. We hebben een week lang uh, feest tijdens de Grand Prix. Dat kunnen we misschien nog een klein beetje uitrekken door, door nog wat andere dingen eromheen te doen. Hè? Maar ons doel is natuurlijk om Zandvoort zodanig op de kaart te zetten dat we. En dat, dat hoeft helemaal niet um, bewust te zijn. Maar toch onbewust dat mensen ineens weer denken in hun, in hun top 3 die in hun hoofd zit zonder dat ze dat doorhebben. Oh, oh, we gaan nog even naar Zandvoort. Dus moeten we ons van het allerbeste laten zien dat die week, zodat we daar de rest van het jaar van kunnen profiteren. Ja, nou, dat is duidelijk. En, en uh, ik denk ook dat je gelijk hebt om, om uh, zo'n zo, zo Formule 1 week... echt een hoogtepunt van, van het jaar te kunnen laten zijn. Nou ja, zeker. Dat, dat sowieso. Maar wat wij nu al merken is dat er merken zijn... Uh, en bedrijven die, die ineens toch wel bovenmatig geïnteresseerd zijn in Zandvoort. En ja. die probeer je natuurlijk... De rest van het jaar ook uh, ja. bij Zandvoort te betrekken. Ja. Dus op wat voor manier dan ook... Uh, geloof ik dat Zandvoort er het hele jaar wat aan kan hebben. Ja, nou had Gerrit ook over de, de mogelijkheden... die het circuit zelf uh, biedt. Hè. Uh, we hebben dus nu een circuit loop, of een circuit run, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben het Cycling at Zandvoort. Dat sluit mooi aan op wat, uh, wat er in juni nog uh, gaat gebeuren... met uh, vrienden uh, in Zandvoort Live. Dat is ja, hetzelfde ja, ja, ja. weekend. Uh, wordt daar ook op ingezet. Dus die mensen die dan komen van... ja, dit is Formule 1, maar we hebben nog zoveel meer. Nou, we hebben... Um, hè, dat weekend 15 juni is 24. En dat mm -hmm. betekent 24 uur Zandvoort beleven. Op een manier waarop het normaal gesproken niet altijd kan. En daar is vrienden van Zandvoort uh, live een onderdeel van. Mm -hmm. um, die mensen zullen wij niet al een voldertje in, in hun hand duwen. Van kom volgend jaar naar de Formule 1. Want dat is net even te vroeg. Ja. Maar wat we natuurlijk wel gaan proberen. Is het hele jaar door... Uh, mensen ervan bewust te maken... er gaat hier heel wat gebeuren. En andersom, volgend jaar, ja, dan zal je natuurlijk weer gaan kijken... of je ze meteen kan zeggen... hé, hey, kom dan en dan nog een keertje terug. Dat betreft... Precies, ja. ja, tuurlijk. Ja, nou ja, de de, de, de, de... de mogelijkheden zijn te over, volgens mij. Ja, dat ook, denk ik, ik ben, ook. Ik ben 35 jaar uit Zandvoort geweest. <laughs> uh, herintreder ben je, hè? Ik ben een soort herintreder. <laughs> ik, ben, ik ben in die tijd wel... mijn ouders hebben altijd in Zandvoort gewoond, dus ik ben er regelmatig wel geweest. Alleen de... De standwoord is nu echt een stuk beter aan het worden. Netter aan het worden. Het ziet er beter uit. Het ziet er, uh, de, de, de, de, de bouw is, uh, weet je wel. Wat, wat er op het Raad uh, het Ratusplein gebeurt. Ja, dat prachtig. Betekent, ja. Ja. Uh, Wat er uh, bij de... Hoe heet het? Tegenover de... de of achter de... Um, uh, Albert Heijn gebeurt. Dus ook allemaal mooie dingen die, die vroeger toch niet, uh, niet, uh, niet, niet aan de hand waren. Dus er is wel een algemeen begrip van we moeten Zandvoort toch wel een klein beetje weer... Wat, wat, wat meer klassen kunnen geven. Ja, nou denk ik niet dat alle bouw die er wordt gepleegd... per se uh, is gekomen door het feit dat we de Formule 1 terug hebben. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, er gebeurt een hoop. En uh, we zijn al een paar jaar flink aan de weg gaan timmeren. Ja, en, en, en dit is dan wel echt een hele mooie, uh, mooie kerst op de taart. Ja. Al, al, bijna, al zou ik bijna zeggen, dit is de taart zelf. <laughs> um, ja. En daar moeten we maximaal van profiteren. Ja. En ik denk ja. ook dat dat uh, op alle mogelijke manieren gedaan gaat worden. Maar dan moeten we wel kaart aan de bak met z'n allen. Want we moeten echt samen laten zien... Um, ja, hoe, hoe Zandvoort ook, ook uh, Formule 1 circuit ademt. En dat vind ik al heel mooi om te zien afgelopen week... Uh, hebben wij uh, eventjes uh, in, in, gewoon op Facebook eruit geslingerd van jongens, uh, wees trots op het feit dat Formule 1 terugkomt en, uh, en koop ook een uh, zwart-wit geblokte vlag. Ja, ze zijn op nu. Dus uh, ja, ja. dat zegt wel heel veel. Ja. Uh, het is niet alleen maar een gemeente of een Zandvoort Marketing. Het is niet alleen maar het circuit. Het is eigenlijk heel Zandvoort die hier trots op is en die hier kaart aan werkt. En Nog iets, want oh, jij had het over die zwart-wit geblokte vlag. Uh, vlag uh, dat zag ik dan afgelopen vrijdag met mijn fietsje kranten. Achterop en nu zie ik ineens in de Van Spijkstraat. Een paar van die vlaggen. Ja, daar van. woon ik zelf. Ja, dus jij hebt je buren zo ver gekregen. Ja, nou ja, die om had dat ik ik woon er inmiddels zeven jaar. En toen daar kwam wonen, had niemand zo'n vlag. En inmiddels hebben we er uh, steeds meer. En nu, zeker de laatste week, nog een paar erbij. Maar wij hadden al een straat waar veel. Een blok waar veel zwart-wit geblokte vlag maar toch ging. steekt het aan, hè? Dat ja, ja, is is Ja, er enig. Ja, het is ook heel erg leuk. En wat ja. leuk is, het is natuurlijk ook de doorgaande weg. Dus ik, ja. ik zie allemaal mensen uit de trein komen die foto's staan te maken. En, oh, maar ook na de persconferentie heb ik mensen gehoord die dus door de Vaspijkstraat terugreden... en dachten, of liepen of fietsten ja, of whatever... maar die ook echt onder de indruk waren van... oh, wauw, want iedereen hing dinsdag natuurlijk die vlag uit van... ja, ja wij zijn trots. Ja. Hey, die, die, die 4 miljoen hè, die, die loskomt uh, via de gemeente... weet jij waar, of daar uh, een gedeelte voor het dorp ook uh, in, in uh, Die 4,1 miljoen is bedoeld voor uh, alles... Wat zeg maar niet, dus niet op het circuit, dus er wordt niet mee betaald aan. Dus het is een stukje infrastructuur en ook uh, uh, side events. Dus daar, daar zullen we, of dat nou city dressing is of, of side events, daar, dat is nog niet ingevuld natuurlijk, mm -hmm. maar dat gaan we nu uh, uh, bedenken en uitrollen. En ja, ook gewoon natuurlijk ambtelijke capaciteiten. Ja, een aantal ambtenaren is hier al heel lang heel hard aan uh, aan, aan het trekken. Uh, maar er is zeker, ja, of voor het dorp, dat is misschien wat beperkt... maar gewoon voor Zandvoort in zijn geheel uh, is daarvoor bedoeld, juist. Ja. Nou, gaan wij, wij, wij gaan dat allemaal zien. Jullie gaan dat zeker allemaal, wij gaan dat allemaal <laughs> zien. Nou, zeker, dat is, ja. Dat is wel belangrijk. Ik, ja. al, wij, wij zijn natuurlijk allemaal burgers van Zandvoort. Ja. En, en, nee, dit, uh, dit, dit gaat niet onopgemerkt voorbij. Nee, nee zeker nee, niet. Nee, heel goed, heel goed. Goed, ik uh, ga weer even naar uh, mijn vriendelijke vriend... aan de andere kant van de tafel kijken... en dan uh, mag er weer een stukje muziek komen, volgens mij als het goed is, krijgen we nu Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Ah, die heb ik al gisteren ook goed. Ja, Leuk, hè? <laughs> Blue skies, please tell us why. You Op een ene andere... van... Denk ik dan aan een, een of andere luchtvaartmaatschappij, Mr. Blue Sky. Maar uh, dat, dat zal wel aan mij liggen. De Electric Light Orchestra was dat. Uh, ja, Lana, we hebben je nog, uh, toch nog even weten te houden. Want uh, er kwam nog even iets ter sprake, waarvan we dat toch wel vinden dat we het een beetje recht moeten zetten. Want uh, er zaten wat uh, Indiana verhalen als het gaat over het boeken. Uh, dat Zandvoort in bij helemaal vol zou zitten. En over de prijzen die uh, dan gevraagd uh, gaat worden. Want hoe zit het daarmee eigenlijk? Nou, wat, wat ondernemers vaak doen is op het moment dat ze verwachten dat er drukte kan komen... maar nog niet precies weten hoe of wat... dan zetten ze gewoon hun hotelkamers dicht op booking.com. Dus mm -hmm. het is niet te boeken. Maar daardoor is er het idee ontstaan dat iedereen al vol zit. Maar dat is absoluut niet het geval. He, Centerparks heeft ook gewoon gezegd... we weten nog niet welke datum het wordt, dus we gooien gewoon de boel dicht. Gezegd wordt 10 mei, maar dat... Uh, ja, en, en 3 mei wordt ook vaak genoemd. Wordt ook uh, dus... Wij zijn er al over aan het gissen. Laat staan, uh, uh, de hoteliers. Chase Carey heeft ons achtergelaten in Nevelen. Wat <laughs> ja, dat precies. Ja. Um, er, uh, er is een aantal appartementen wat inderdaad uh, verhuurd is. Ik ken ook bijvoorbeeld iemand die heeft alle vierde weekenden in mei verhuurd. En waarschijnlijk worden er, er op het moment dat de datum bekend is drie van gecanceld. Um, ja. Maar die heeft het tegen hoogseizoenprijzen gedaan... maar niet tegen uh, exorbitante prijzen. Ja, okay. Overigens is daar natuurlijk iedereen vrij in. Ik hoop en ik denk en ik heb ook best wel wat ondernemers gesproken... dat het echt ook echt wel mee gaat, gaat vallen. Natuurlijk zullen er mensen zijn... Nou, je ziet nu de voorbeelden staan. Je ziet ze nog meer staan omdat de rest er niet op staat. Dus nu lijkt het inderdaad alsof alles wat er op staat zo duur is. Uh, dus er zullen heus wel voorbeelden bij zijn... van mensen die een paar duizend euro voor hun appartement gaan vragen... Ja, als er dan mensen zijn die het geven, ja, oké. Okay. Maar uh, ik denk en ik hoop, en dat heb ik ook wel om me heen gehoord... dat er nog steeds heel veel ondernemers zijn die zeggen... nou, ik wil ook gewoon graag zelf de sleutel durven geven. Ja. Uh, en dat zal ook wel uh, het geval zijn, hoor. Uh, ik, ik heb inmiddels gebeurt. het gevoel dat we hier gaan opstijgen. Ja, in en, en, en een of andere... Uh, ik weet niet wat er... Wat er uh, het is denk ik gewoon de DJ buiten, maar... Uh, DJ buiten, die staat uh, volgens mij ook... Ja, die gaat, daar uh, komt hij ja, ja, eindelijk, eindelijk <laughs> is, uh, is het... Uh, <laughs> ja, ik heb Mr. Blue's Kuip, maar dan een hele andere visie. Ja, precies. <laughs> Ja, iedereen staat het vrij. Kijk, ik roep wel. We hebben dat ook. We hebben meteen uh, dinsdagmiddag. Uh, waar de nieuwsbrief klaar staat. Die hebben we meteen verstuurd met daar een aantal dingen in. Want er zijn ook gewoon regels. Hè? We mogen ja. niet zomaar overal het Formule 1-logo opplakken. Uh, we mogen niet zomaar overal de foto van Max opplakken. Uh, er zijn regels die, wat betreft dingen die je wil organiseren. Dus dat hebben we eigenlijk in de nieuwsbrief gezet. Maar daar hebben we ook een oproep gedaan van mensen. Denk alsjeblieft even na over het feit. dat we ook gewoon uh, de, de mensen die ons bezoeken heel graag willen laten zien hoe leuk en mooi... en gasvrij Zandvoort is. Ja. En ik denk dat als iedereen die paar duizenden euro's... voor een weekendje vraagt... wat normaal twee, uh, 200 ja. euro is... dat dat niet het meest gasvrije is. Dus dat hebben wij er wel in meegegeven. Maar ja, iedereen is vrij. Het is vrije marktwerking. Dus ja, we, ja dat gaan we meemaken. Uh, ik heb alleen het idee van... je moet niet jezelf in je, in je voet gaan schieten... door nu al meteen exorbitante prijzen te gaan vragen. Want dan komen ze namelijk de volgende keer niet meer terug. Dus dat zeg ik er nog maar eventjes bij. Ja, zo, uh, we zo... gaan het merken allemaal. Ja. Uh, uh, het is... Uh, oh, ik heb nog een minuut. Nou, oh. uh, <laughs> dus, dat, dat, is, dat is fijn. Uh, dan, nou ja, goed. We hebben het over de prijzen. hebben het ook uh, gehad. We hebben het over de, de kamers uh, gehad. ja Het is nu alleen maar afwachten wanneer de witte rook... Uh, uh, ja, de even... witte rook is er, maar nu alleen nog weten wanneer. Ja, precies wanneer. de datum. datum. Ja. Ja, en we moeten het nog even hebben waar we het net over hadden. Over de files. Dat dat wel welke filen? <laughs> nou ja, dat was wel mooi. Hè? We hebben natuurlijk de afgelopen twee dagen... heel mooi kunnen zien dat we best wel wat voor elkaar kunnen krijgen. Mm. Natuurlijk nog niet de drukte die wordt verwacht uh, uh, tijdens een Formule 1 weekend. Mm. En uh, ik, ik zeg sowieso altijd, en daar ben ik natuurlijk niet de enige, op het moment dat je met z'n allen op hetzelfde tijdstip naar een groot evenement wil, dan heb je last van uh, verkeersdrukte. Ja. Maar wat nu ook heel goed gedaan is al, en ik zag het ook op internet heel veel voorbij komen, dat mensen gewoon lekker naar Haarlem zijn gereden met de auto of naar Heemstede en daar de fiets hebben gepakt. Ja, ja dat is natuurlijk ideaal. We hebben de treinen. Ik woon zelf uh, in de van Spijkstraat, Dus ik heb de hele dag alle treinen gezien. Ja, er is gewoon heel veel uh, uh, uh, goed geregeld. En ik denk dat we dat volgend jaar nog beter gaan doen. Dus, ja. uh, en er is ook goed overleg met de bestuurders uit de regio. Dus met uh, Bloemendaal, Haarlem. Zodat we het ook met elkaar doen. Nee hoor, ik, uh, ik voorzie dat dat... Uh, ja, dat is fantastisch. Het kan uh, wat mij betreft alleen maar een mooi weekend worden. En ja, en misschien dat we wat verkeersdruk te hebben, ja dan uh, ja, dat... wij lopen of fietsen er lekker naartoe ja. en ja sommige mensen zijn hier nou uh, naartoe gekomen in het hele weekend meer dan 100.000 denk ik hè. In, over het hele weekend denk ik wel. Natuurlijk ja. niet op één dag. Uh, de Exacte aantallen weet ik ook nog niet. Maar, uh, en hoeveel mensen komen er als het een hele mooie stranddag is? 100.000. Ja. Ongeorganiseerd, hè? Ja, Ongeorganiseerd. maar ook niet allemaal op hetzelfde tijdstip. Nee, hè? Dus niet. dat scheelt ook ja. wel. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, nu zien we hier ook. Um, ik heb tot 11 uur liepen er echt hordes mensen langs mijn huis voorbij. Um, het is natuurlijk gewoon ook een verspreid programma. Dus, ja. En dat zal met de Formule 1 niet anders zijn... Nee. Nee, dat klopt. Ja, nou ja, goed. We, zullen, we, we maken het wel mee. Ik bedoel, we kijken nu al naar buiten. We gaan buiten. het zien naar beleven, ja. Ja, sowieso. Ja, gelukkig wel. en nou ja, Als ik nu kijk naar hoe de mensen stroom Zich in beweging. We hebben een gezellige DJ aan de andere kant. Waarvan we net even het gevoel hadden van. We gaan <lacht> opstijgen richting, richting de zee. Maar dat is gelukkig nog niet het geval. Uh, straks gaan wij nog even verder praten. Met, uh, met de heer Willem van Densen. Want die heeft nog. Uh, nog wat uh, te melden vanaf het uh, circuit. En als ik even het tijdschema... Bank... Dank je wel, uh, Lana. Dus, uh, dan hebben we straks nog, uh, nog sowieso nog een, uh, een demonstratie weer van uh, de twee heren. Uit Frankrijk en uit Nederland. Uh, met uh, twee uh, dure Formule 1 auto's. Dat dus dat gaan we gedaan. straks uh, nog uh, meemaken. En ik uh, zit nu even te kijken van uh, haal ik het uh, nieuws van drie uur? Of uh, moet ik dan nog... Ja, dan moet ik nog heel even doorpraten. <laughs> ja, dat is, dat is wel leuk. Als je dat op een gegeven moment uh, vanzelf wordt, uh, wordt uitgeschakeld. Uh, Goodbye to you, my trusted friend.